1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de zondagswet wordt geschrapt. Een motie daarover van D66 is mede ondertekend door de VVD... en wordt gesteund door PvdA en GroenLinks. Volgens D66 worden burgers die geen behoefte hebben aan de zondagsrust... door de wet beperkt in wat ze kunnen doen. De partij zegt dat de zondagsrust niet wettelijk geregeld hoeft te worden... maar dat het aan gemeenten is als ze regels vastleggen over de zondagsrust. In de zondagswet staat onder meer dat er op zondag voor één uur... geen evenementen mogen worden georganiseerd. Wel zijn daar uitzonderingen op mogelijk. Verder staat in de wet dat er geen lawaai gemaakt mag worden... onder meer in de buurt van kerken. Latijns-Amerikanen zijn de gelukkigste mensen ter wereld. Zo blijkt uit een ranglijst van het Amerikaanse peilingsbureau Gallup. In de top 10 staan maar liefst zeven Latijns-Amerikaanse staten. De bevolking van Panama en Paraguay scoort het hoogst. Zij antwoorden het vaakst met ja op bijvoorbeeld de vraag... of ze zich respectvol behandeld voelen en of ze onlangs nog gelachen hebben. Nederland staat op een gedeelde zesde plaats. Helemaal onderaan de lijst staan Singapore, Armenië en Irak. De resultaten van de lijst maken duidelijk dat een positieve instelling weinig te maken heeft met het gemiddelde inkomen in een land of een hoge levensverwachting. Feyenoord heeft veen uitgeschakeld in de strijd om de KNVB-beker. Na reguliere speeltijd stond het 2-2 en omdat er geen doelpunten vielen in de verlenging kwam er een strafschopperserie en die won Feyenoord. Ook Heracles, Pexwolle en Vitesse hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker. Het weer wisselend bewolkt. De minima liggen tussen 4 in het westen... tot rond het vriespunt in het binnenland. Overdag veel bewolking. Vanuit het zuidwesten trekt een regengebied het land in. En het wordt overdag 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent in ons Huis van de Maan. Ook Martin Pikaert is nog steeds bij ons te gast. Hij is, ik zei het al eerder, adviseur op het gebied van arbeidsvoorwaarden en pensioenen. En hij schreef het boek De Pensioenmythe. En vannacht kunt u vragen stellen aan Martin. En we willen ook graag van u weten of u uw pensioen voor uw gevoel goed geregeld hebt zodat u zich misschien toch zorgen maakt. Maar misschien bent u ook al boven de 65 en geniet u volop van uw pensioen. Dan willen we graag weten op welke manier u dat dan doet. Bel ons op 0800 1121. 0800 1121. Mail naar casaluna.cnw.nl en twitter ik kan met hashtag Casaluna. Ja, Martin, je hebt wel wat losgemaakt. Er komen veel mailtjes binnen, er wordt druk gebeld. Um, laat ik eens beginnen met een mailtje van Jannie. Jannie schrijft, ik ben 60 jaar en ik ben een vrouw. Op mijn 16e heb ik uh, fulltime gewerkt bij de bank tot en met mijn 28e. In die periode heb ik geen enkel pensioen opgebouwd, want vroeger ging de pensioenpremie voor vrouwen namelijk later in. Vervolgens heb ik een aantal jaar in het buitenland gewerkt voor een Nederlandse reisorganisatie en ook daar heb ik geen pensioenpremie opgebouwd. Toen ik 32 was, ben ik gestopt met werken... en na vijf jaar weer part-time aan de slag gegaan. Kortom, van mijn 16e tot mijn 32e heb ik fulltime gewerkt... en geen enkel pensioen opgebouwd. Pas gedurende de laatste periode, part-time, ben ik pensioen op gaan bouwen. En dat is erg weinig dus. Zo zullen er velen met mij zijn. En voor deze groep, voor mijn groep... is er eigenlijk niks meer bij te sparen, schrijft Jannie. Ja, um, dat is inderdaad... Dan, dan heb je heel weinig... Uh, pensioen tegen de tijd dat je met pensioen gaat. Um, het, het, het klopt inderdaad dat uh, vroeger um, zeg maar de, de regelingen uh, eigenlijk min of meer uitgesloten waren voor vrouwen. En ze, allerlei trucs hadden ze bedacht uh, dat bijvoorbeeld uh, dat als je parttime werkte dat je dan geen pensioen opbouwde. Nou, dat waren typisch alle vrouwen uh, of de, dat soort trucs, terwijl er al, al Europese richtlijnen waren en al zelfs uitspraken van het Europees Hof vanaf 1976 dat dat niet mocht eigenlijk gelijke behandeling van mannen en vrouwen was. En tot wanneer heeft dat verschil dan bestaan? Uh, ik denk dat nou zeker tot 1992, 1993 in Nederland... Uh, dat, dat, dat de pensioensector uh, absoluut niet wilde uh, om dat goed te regelen. Er, was, er waren ook uitspraken dat het met terugwerkende kracht... vrouwen hun pensioen zouden moeten kunnen eisen... Nou, dat, uh, die vrouwen wisten dat meestal niet. Het is gewoon geen sexy onderwerp. Mensen interesseert het niet tot het te laat is. En uh, ja, dus, dus daardoor hebben ze... En ja, doordat de vakbonden die die zaken regelen... dat dat bijna allemaal mannen zijn. Zeker toen. Uh, en die hadden gewoon geen zin om dat te regelen. Nee, dus dit verhaal is, is jou bekend. Er zullen ja. meer mensen zijn zoals Jarnie. Ja. Wat kan uh, Janni nou nog doen? Ja, dus eigenlijk... Uh, ik, ja... Als ze te weinig geld heeft, kan ze heel weinig doen. Ze kan de uitgavenpatroon aanpassen... en misschien proberen nog via een uitzendbureau voor ouderen aan de slag te gaan. Maar verder heb ik heel weinig tips van haar. Nee, ze kan niet op de een of andere manier toch nog pensioen uh, opeisen van die eerste jaren? Um, ja, ze kan het proberen. Er is wel een meldpunt vergeten pensioenen. Of iets dergelijks. bij uh, van Een van de lobbyclubs van de, de sectoren heeft dat ingesteld. Daar kan ze proberen. Maar... Um, ja, ik, ik denk inderdaad dat de kans groot is dat ze destijds niet in aanmerking kwam voor zo'n zo pensioen. Ja, je zou kunnen proberen of je met zo'n zo Europese uitpak in de hand alsnog iets uh, voor elkaar kunt krijgen. Maar ik denk dat de kans klein is. Ja, dan ga je ook wel een lange weg op. Dan ja, ga je een heel lange weg op, ja. ja. Mevrouw Driessen, uh, goeienacht. Goeienacht. Uh, ik wil even reageren op het programma. Graag. Ik luister iedere avond of iedere nacht eigenlijk luister ik naar Casaluna. Ja. En ik vind altijd fijne, interessante programma's. Dit programma vind ik dat die meneer wat aan het spreken is... verschillende punten vergeet. En wel het volgende. Als ik naar de jongeren bekijk... die beginnen met 28, 30 jaar te werken. Ze zeggen dat ze een vele langere tijd voor zich hebben. De ouderen zijn al begonnen met 13 of 16 jaar met werken. Ja. Uh, in het geval van mijn man, en zo zijn er ook vele anderen natuurlijk, uh, heeft hij 46 dienstjaren erop zitten. Hij, heeft, uh, hij is met Furnau over twee jaar gaat hij met pensioen. En als ik dat dan vergelijk, wat de jongeren voor een werktijd hebben, zij zeggen dat ze tot 67 moeten werken, dat moeten wij ook in feite, uh, heel veel ouderen van ons dus Die eigenlijk heel veel meer jaren achter de rug hebben dus eigenlijk mevrouw Driesse zegt uw ouderen hebben uh, in jaren gemeten vaak langer <coughs> en gewerkt en jongeren zullen uh, werken ja precies uh, dat wordt even gemakkelijk vergeten dan wordt ook even vergeten dat op de WHO nou ingekort wordt de meneer zegt van niet maar het wordt op een andere wijze gedaan uh, dat je een paar maanden geen WHO krijgt AOW bedoelt u oh, sorry AOW, AOW uh, ja sorry ja, ja. dat je geen AOW krijgt uh, dus en die maanden krijg je dus niks. Uh, ook dat wat vergeten. Ik, ik ga het even, mevrouw Dries, ik ga u even onderbreken. Ik ga het even ja. voorleggen aan uh, Martin Piekaart. Martin, volgens mevrouw Dries, ben je vergeten dat ouderen over het algemeen langer werken uh, dan jongeren, hè? meer dienstjaren maken. En uh, uh, ouderen worden nu ook op de AOW gekort. Um, ja, dat eerste punt. Ik denk dat de mevrouw daar wel een punt heeft. Alhoewel er eigenlijk geen, voor, voor zover ik weet, goede informatie over is over wanneer mensen precies begonnen te werken. Uh, met 13, jaar. ik denk dat je tegenwoordig inderdaad geen jongeren meer ziet die met 13 beginnen te werken. Maar, De goed leeftijd, ook, uh, maar goed ook, inderdaad. De leeftijd die mevrouw noemt voor jongeren 28 à 30 vindt, lijkt me wat laat. Ik denk dat mensen toch wel gemiddeld een stuk eerder beginnen met werken dan 28 en 30. Uh, ik denk wel dat het iets later is geworden. Uh, maar voor het pensioen maakt dat op zich niet zoveel uit. Maar voor het pensioenstelsel... want uh, heel lang was het zo dat er, dat er uh, zeg maar, intreedleeftijden waren in de pensioenregelingen. Dat wil zeggen dat je pas vanaf je 25ste uh, meedeed aan die regeling. Ja. Dus ook pas later begon te betalen. En dat je daarvoor weliswaar werkte, maar dan ja, deed je niet mee aan het pensioenreglement. En, ja, dat klopt. En mijn man was er 23. Ja, dat ja, ja. Het, het is soms ook laag, later inderdaad. of Vroeger dan 25. Um, ja, dus de dus jaren die je daarvoor werkte... Ja, die hadden dan eigenlijk geen uh, betekenis voor, het pensioen, uh, voor je pensioen. En ja, dat, dat was gewoon zo. En dat is nog steeds zo. Uh, en het andere punt dat mevrouw noemt... Um, zeg maar, het is wel zo dat jongeren veel langer gaan doorwerken. Mevrouw noemt een voorbeeld van een man, geloof ik, die met de fut is. Nou, die fut is natuurlijk niet meer voor jongeren. Die betalen daar in heel veel gevallen nog wel voor, trouwens. Uh, terwijl ze er niks meer aan hebben. Uh, bij het ABP bijvoorbeeld betalen jongeren nog... Nog, nog komende 10 jaar uh, 4% van hun loon voor die VUT-regelingen. Terwijl als je nu 30 bent, dan zijn je vooruitzichten voor je, voor je AOW-leeftijd... die liggen op, ongeveer op de 70. Ja, dus je gaat eerst naar 66 en dan 67. En dan wordt die gekoppeld aan de levensverwachting. En dat betekent, als je naar de cijfers kijkt van het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat je naar verwachting op je 70ste met pensioen kan. Mevrouw Driessen? ja. Eh, nou, eh, eh, wat, wat wil ik nou zeggen? Eh, dat, eh, dat heeft meneer wel een punt in, maar ik vind eh, dat, eh, zoals mijn man, heeft 43 jaar en 3 eh, maanden moeten werken om de 100% pensioen te krijgen. Ja. Hij heeft extra 1 jaar en 3 maanden langer gewerkt. Eh, dat hebben we nog beredeneerd. Dat hebben we gezegd, nou dan pakken we die tijd nog erbij. Nooit is ze ziek geweest in al die jaren. Dat is een 100 geluk wat hij heeft gehad. Uh, dus hij heeft nooit uh, geen uh, ziektegeld gehad of wat dan ook. En zo zijn er ook meer mannen. Uh, tegenwoordig word je beloond voor je ziekte als je niet ziek bent. Hoe bedoelt u dat? Zeggen. Die beloningen die hebben die van ons ook nooit gehad. Hoe bedoelt u dat mannen? dat je beloond wordt als je, als je ja, niet als ziek je, bent? Als je niet ziek wordt uh, een heel jaar dan word je op verschillende bedrijven word je nu beloond. Oh ja? Ja. Oké. Okay. Uh, dat is ook weer wat nieuws. Dat is ook weer ingevoerd. Maar eigenlijk, en... als ik u mag samenvatten, mevrouw Dries, zegt u... Uh, uh, uh, jongeren hebben meer voorrechten, om het zomaar eens te noemen... dan ouderen die gehad hebben. Uh, aan de ene kant niet, omdat ze dus met jaarscontracten werkten. Ja. En onze mannen hebben met vaste contracten gewerkt. Dat vind ik een ontzettend nadeel voor de jongeren. Want uiteraard hebben wij ook een paar kinderen... ...die nou uh, uh, bij die jongeren horen. Uh, dus dat is wel hun nadeel. Mevrouw Driessen, slotte... moet heel veranderen. Ja, ten slotte mevrouw Driessen. Uh, zou u bereid zijn om uh, een deel van uw pensioen in te leveren... ...of een deeltje van uw pensioen in te leveren... Nou, opdat u, op, nee, maar op, ...op dat uw kinderen uh, later uh, meer uh, pensioen zouden kunnen krijgen? Nou, het klinkt misschien raar wat ik nu zeg... ...maar al die jaren hebben onze mannen de pensioenen betaald... En al die jaren hebben al onze andere mannen ook andere sociale lasten betaald voor de jongeren. Door onze ouderen zijn de jongeren ook naar school kunnen gaan, enzovoort, enzovoort. Dus ik vind van de ouderen die de weg vrij hebben gemaakt voor de jongeren, dat moet niet afgenomen worden. Mevrouw Driesen, dank u wel. En ik wens u nog een goede nacht. Oké, okay, dank u wel. Robert Timmer, Een goede nacht met Robert Timmer van Zo'n werkpensioen zo weet pensioen. Wat is zo weet pensioen, Robert Immer? Uh, nou, zo weet pensioen is een website. Die ben ik uh, uh, eigenlijk negen maanden geleden begonnen met Robert Verboon en Johan Krijt. En daarop delen wij, wij eigenlijk kennis uh, die wij hebben over het pensioenstelsel. Wij werken alle drie in het pensioenstelsel, uh, sorry, met uitzondering van Johan Krijt. En wij zagen gewoon dat, dat er niet naar de deelnemer wordt gecommuniceerd... Uh, uh, wat voor recht hij heeft op pensioen en wat voor rechten hij die heeft. Want Robert, jij weet bij een pensioenfonds, begrijp ik. Nee, nee, ik, ik werk uh, als consultant uh, en ik adviseer pensioenfondsen. Uh, en dan niet op actuarieel gebied, maar vooral op uitvoeringsgebied. Uh, dus ik hou me niet bezig met de rekenkant. maar vooral met uh, hoe ga je het nou uitvoeren? Hoe zorg je nou dat je het goed doet? Dat je weet waar je over praat? En dat je de klant ook kunt vertellen, wat voor recht heeft hij op pensioen? Mm -hmm. uh, ik wil gewoon vooral dat er heel veel duidelijkheid in het systeem komt, want ik zie toch wel dat mensen nu ook een behoefte hebben van waar ben ik aan toe? Wat, wat, wat kan ik straks krijgen? Wat heb ik niet? Wat heb ik wel? Martin Pieck, ken jij zo'n werkpensioen? Nee, dit, dit uh, ken ik niet. Heel interessant. Uh, ik weet wel dat er een heleboel van dit soort uh, ja, initiatieven zijn... omdat inderdaad mensen helemaal niet snappen hoe een pensioen werkt. Uh, ik heb zelf ook een animatie laten maken. Het beste pensioenstelsel ter wereld is dus op YouTube te bekijken. Ja. En je merkt dan inderdaad dat, je, dat er heel veel ja, reacties komen... mensen zeggen, oh, ziet dat zo? Dat wist ik helemaal niet. En dat zegt eigenlijk bijna iedereen. Het is, uh, het is gewoon complexe materie en um, ja, ik denk dat het heel goed is als er dit soort initiatieven komen. Want uh, Robert, jij zegt eigenlijk die, die die website is nodig omdat pensioenfondsen niet zo goed kunnen communiceren met hun uh, deelnemers uh, nee. en en wij voorzien in die leemte. Ja, maar ik wil gewoon iedereen informeren over pensioen. Volgens mij uh, is pensioen toekomstig loon. En dan is het van mij. Uh, maar de deelnemer is al heel lang niet meer betrokken bij die discussie. En ik vind wel dat hij moet deelnemen. En dan, dan kan ik, ja, dan, dan ik naar het malival trekken. Of ik kan mijn kennis die ik heb opgebouwd in de pensioenindustrie delen met iedereen. Zodat mensen in ieder geval voldoende kennis hebben om de juiste vragen te gaan stellen. En in ieder geval duidelijk te krijgen voor hun toekomstige inkomen. Nee, dus Robert gaat niet naar het Maliveld, uh, Martin. Maar hij deelt wel zijn kennis. Hartstikke mooi. Robert Timmer, van Zoewijk Pensioen, Dankjewel. Geen dank. Dank U kunt uh, bellen met vragen voor Martin Pieck met uw ervaringen met het pensioen, uh, de zorgen die u wellicht heeft... of de toekomst die u met vertrouwen tegemoet ziet. 0800-1121. Mailen kan naar Casaluna en Twitter. en Ik kan met hashtag Casaluna. Alicia, goeienacht. Ja. Hallo, goedenavond. Goedenavond. Uh, ik heb een vraag. Wie controleert de bestuurder van de pensioenfonds? Ja. En uh, hoeveel ze verdienen, de bestuurder van de pensioenfonds? En ik heb een beetje een bittere smaak als ik hoor dat mensen van 95 zijn te duur voor de pensioenfonds. Ja, de vraag of u... Je... We kunnen hem doden en verlaten alleen mensen die hebben recht op, onze, op ons pensioenfonds. Ik, ik ga de vragen even voorleggen hoor, Alicia. Uh, Martin, eerst, wie controleert de pensioenfondsen? Ja. Um, ja, er zijn eigenlijk twee controleurs. Of nou, laat ik zeggen, er zijn drie controleurs. Er is Eerst een interne controle, dat is de deelnemersraad. Daar zitten meestal werknemers in en in sommige gevallen ook gepensioneerden. Die werknemers worden benoemd door de vakbonden... die ook de regeling opstellen en ook in het bestuur zitten... Uh, de, en dat is ja meestal niet zo kritisch, want dan, uh, ja, dat, dat hebben de, de, de, dan worden ze natuurlijk niet benoemd. Hey, maar laat we even nu praktisch houden ja. hoe het geregeld is, want dat wil Alicia uh, weten. Het tweede, tweede is de, uh, de Nederlandse bank, die controleert met name natuurlijk de, stukken, ja, de beleggingen en dat soort zaken. En de derde controleur is de autoriteit financiële markten, die kijkt naar de, uh, uh, de communicatie. Oké, okay, dat zijn de controleurs. En hoeveel verdienen de bestuurderen? Dat wil Alicia ook graag weten. Weet dat? Um, dat weet ik niet precies. Dat is meestal niet zo heel hoog. Uh, tenminste als je het vergelijkt met, met de financiële sector. Ik weet bijvoorbeeld dat bij het uh, ABP, dat is de Nederlands grootste fonds... daar staan ze in de boeken voor, ik geloof... Uh, dat ze daar een vergoeding krijgen van iets van... Een, ergens tussen de ton en de anderhalve ton per jaar als ik het goed heb. Maar meestal storten de mensen dat terug naar de organisatie uh, die ze benoemt. Dus de werkgevers... Die stort weer terug naar een werkgeversorganisatie en de vakbond bestuurders naar een vakbond. Dus daar wordt niet grof geld verdiend. De, in die besturen wordt volgens mij niet grof geld verdiend. Nee. Nee, en dan de bittere smaak die Alicia in de mond krijgt. Als het gaat ja, om die mensen die van 95. Het smaak toch? Over de ouderen. Mijn vraag ook: ze zijn mensen, ze sneuvelen voor hun 50 jaar of voor hun 65 jaar. En ze hebben premie betaald. En meestal zijn alleenstaande. En ik vraag me af. Dat geld kan kunnen de Sociaal Fonds, kunnen ze die gaat van die pensioen vullen met dat geld? En wordt die bekend bij de bestuurder hoeveel ze hebben per jaar? Alicia vraagt: uh, wat gebeurt er met premies van mensen die overlijden voordat ze überhaupt pensioengerechtigd zijn? Um, ja, een deel daarvan uh, gaat naar het, naar het nabestaande pensioen. Als personen een nabestaande hebben, dan krijgen die een pensioen uit het fonds. En als het alleenstaande zijn? En als het alleenstaande zijn, gaat dat gewoon naar het collectief. Dus dat wordt gebruikt voor uh, ja, de, de pensioenen van de anderen. Ja, ja. En ja, die nare smaak, ja, dat, dat kan ik begrijpen. Uh, als je oud bent en niks meer hebt om terug te vallen. Uh, maar het, het, ja, het, het feit, ik herhaal het nog maar eens een keer, het feit is gewoon dat er te veel beloofd is... En dat het gewoon niet waargemaakt kan worden. Nee, maar het... volgens mij heeft Alicia het ook over het morele uh, oordeel. Ja. Hè? Je zegt of vijf... de ouderen ze zullen sneuvelen, voordat ze krijgen wel pension. Ja, nee, het nee. wel... ja, Alicia, maar jij zei ook, ik krijg een bittere smaak in de mond als het gaat over, vijf... over mensen van, de van de ouderen, 95. Hè? Ik uh, vraag, ik ga, ik vraag me af. Ik hoop dat de partij van partij, de partij van ouderen, gaat hier omhoog omdat de bevolking, ja, de bevolking is samen, niet samengesteld alleen door jongeren, is samengesteld door ouderen die hebben hard gewerkt voor hun voor hun pensioen en ze worden ze worden wel gewoon, ja, ze worden afgekocht. En ik vraag me af, wat doet die de regering voor deze mensen zijn? Ja, bedankt voor de dank. Ja, en ze hebben ja. gewerkt 40 jaar. En Alicia? 40 jaar. Alicia? En, ze, en wordt hij nog, wordt hij nog, die pensioen die niet gedicteerd drie jaar of vier jaar. Alicia, ik ga je even onderbreken. Uh, want Martin kan niet namens de regering spreken. <lacht> uh, Martin, uh, tenslotte, uh, uh, het gevoel dat ouderen zich afgeschreven voelen, dat, dat, ja, dat proef ja, ik in, ja, in dit verhaal ja. van Alicia. Hoe kun je duidelijk maken, want dat is denk ik wel belangrijk, <kwijnt> dat je tegelijkertijd een offer van ze vraagt en tegelijkertijd ook laat weten dat het we nog wel degelijk waardevolle leden van de maatschappij zijn. En dat, dat, dat gevoel dat dringt zich nu ja. een beetje op. Hè? Je bent te duur om voor te zorgen, je bent te duur uh, qua pensioen. Wat, uh, wat ben je ons eigenlijk nog tot last? Ja, ja nou Het zou natuurlijk heel dramatisch zijn als mensen dat gevoel krijgen, want dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling, niet van de fondsen en niet van wie dan ook. Je um... moet lachen toch? Nee, nee, nee, Alicia, wacht even. Even een ja, van um, Martijn aanwachten. Ja, um, ja, dat gaat Nee, Alicia, vond, even wachten. Wat, wat een pensioenfonds wat wat zou kunnen doen... Dat lijkt me heel verstandig dat ze bijvoorbeeld per geboortejaar kijken uh, wat, wat de korting zou moeten zijn. Want dat er gekort moet worden, dat is, dat is uh, onontkoombaar. Dat zeggen zelfs de fondsen zelf. Ja, je, je gaat nu weer heel erg over dat geld hebben, maar ik ja. wil graag weten hoe hou je mensen erbij terwijl je dit soort boodschappen brengt. Je bent te duur voor ja, de zorg, ja. je bent te duur voor het pensioen. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich niet afgeschreven voelen? Dat is wat Alicia wil weten. Ja, maar die, die, ik denk dat de antwoorden op dat soort vragen... op een heel ander terrein liggen. Ja, maar bijvoorbeeld, je kijk, al die Ja, bijvoorbeeld... Ja, bijvoorbeeld uh, ja, kijk, mensen worden, oudere mensen worden nu bijvoorbeeld in een verzorgingstehuizen gestopt... met z'n allen. Ik, dat lijkt mij... Ik zou het zelf niet willen. Ik denk dat je, dat je veel beter uh, oplossingen kunt, kunt zoeken... waarbij die mensen actief betrokken blijven bij de maatschappij. Dat dat een manier is om te zeggen... jullie zijn waardevol, we hebben jullie nodig... En het is voor jullie zelf ook beter als je... als er weet ik veel, er zijn, er zijn kinderen die geen grootouders hebben... en er zijn ouderen die alleen staan zijn. Breng die mensen bij elkaar. Er zijn ook allerlei initiatieven om dat te doen... en dan krijgt voor mij iedereen het gevoel... dat hij een waardevol lid is van de maatschappij. En zo moet dat ook zijn. Alleen dat heeft... Heel weinig te maken natuurlijk met, met pensioenen en met de korting daarop. Nee, maar het heeft wel te maken met het gevoel dat ja, ja. kennelijk leeft bij veel ouderen. Alicia, dankjewel voor je vraag. Ja. En dan ga ik van Alicia naar Arie. Arie, goeienacht. Ja, nou ja, eigenlijk alle verhalen eromheen kun je zo in de vullersbak gooien. Hoe bedoel je, Arie? Nou ja, je hebt het over de vereniging. Nou, een vereniging heeft een doelstelling. En die vereniging die stuurt het pensioenfonds aan. En hoe uh, breng je mensen in contact? door als er dan een verplichting is uit die bedrijfstak... om, om lid te zijn van die vereniging of pensioenfonds, pak die mensen er ook even automatisch lid. En maar Arie, echt... ik onderbreek je even, want ik begrijp niet precies waar je naartoe wil. Wat, wat zou ja. je willen weten van Martin? Nou, waarom, die, waarom je mensen... want jij hebt het er zelf net over, die betrokkenheid... die zit in een lidmaatschap aan die club. Ja. En als je even duidelijk uitlegt dat als er een vereniging is die stuurt... dat het hoogste orgaan van die vereniging de Algemene Ledenvergadering is... En dat het een aangelegenheid is van die vereniging en de doelstelling. En dan kun je er omheen breien wat je wil, andere statuten. Je moet de doelstelling aanhouden van die vereniging. En dat is pensioen. En of het nou veel is of weinig is, en Bedoel... je moet gewoon delen wat er is klaar uit. En die mensen, je kunt iets in stemming brengen als lid. En dat doe je maar in afdelingen. En als je duizend leden hebt, komen er misschien maar honderd als je Marcel hebt. Maar goed, dan moet hij het honderd, maar het per afdeling doen. Oké, okay, Arie. contact met de mensen. Zo, zo, zo is de wet. Ja, Arie, jij zegt, uh, leden moeten hun stem uh, laten horen, Martin. Martin nee, ik Bika. neem aan dat u, dat u het heeft over de vakbonden, als u het heeft over vereniging. Of bedoelt u de pensioenfondsen? Nou ja, de pensioenfonds... Mag u het antwoord geven waar bestaat de pensioenfonds uit? Is dat een vereniging? Nee, het is een stichting. Het zijn allemaal stichtingen. De, de, ja, vereen... de vakbonden zijn... Arie, wacht even. Even luisteren naar het antwoord het, van het is, het is zo geregeld. Vakbonden zijn verenigingen. Die stellen die regelingen op, namens hun leden. Dat, de, de uitvoering van die regeling wordt uitbesteed aan het pensioenfonds. Dat is bijna altijd een stichting. Waar ook diezelfde vakbonden samen met de werkgevers in het bestuur zitten. En daar heb je als deelnemer bij daar... In, de bedrijfstak, in het geval van een bedrijfstakfonds uh, verplicht aangesloten. En dan heb je dus helemaal niets te zeggen. Dat is, dat is een stichting met een bestuur. En als, als deelnemer uh, ja, nou ja, heb je niks te zeggen. Je dus bent, eigenlijk kun je getrapt uh, invloed uitoefenen... doordat je bijvoorbeeld lid bent van een vakbond... Ja. maar niet direct uh, binnen dat pensioenfonds waarbij je nee, aangesloten nee, bent. Nee, klopt. Ja, dan, dan, moeten, dan moeten de stichtingen omgezet worden naar een, naar een vereniging. Vind jij Daar dat dus ook, ook, Martin? Uh, dat zou ik een heel goed idee vinden. Ja, na een soort uh, onderlinge waarborgmaatschappij. En dan wordt het ook heel duidelijk. Uh, dat, dat de mensen van wie het geld is. daar zelf iets over te zeggen moeten krijgen. Ja. Mag, ik kort, mag ik kort wat zeggen weer even op aanvullen? Daarom gaat het bij al die woningcoöperaties ook fout. Er is gewoon geen controle als er geen leden zijn. Oké, okay, maar we hebben het niet over woningcoöperatie. Nee, een... oké, okay, maar het werkt wel zo. Het was een heldere nee, aanvulling. Arie, ik bedank je voor het bellen en ik wens je nog ja, een goede nacht. Okay. Het gaat om de constructie, hè? Ja, is helder. Arie, dankjewel. je okay. wel. Uh, Louis, goeienacht. Goeienacht. Ik uh, ben 83 en ik wou even zeggen, of je me wil herinneren... hoe ik met mijn pensioen omgaan als ik uitgesproken ben over de punten, de vragen. Ik vind wat die meneer naar voren brengt... maar Misschien ben ik helemaal verkeerd. Ik ben 83, ik ga terug dat ik 38 ben. Hè? Die meneer is geloof ik 34, die meneer Picard? Nee, 44. 44. 44. God, Zou hij wel 30? willen dat hij nog 34 is? Ja. Ja. Nee, nou goed, ik ben dan even jonger dan. Hè? Ik ja. ga terug naar 38. Nou, dan zegt die meneer... ik moet 100, 100 euro per maand wegleggen. Nou, dat vind ik al een ballonnetje waar een drie lekken in zitten. Want... Uh, tegen die tijd, dat had ik al bedacht... maar het werd net ook gezegd... tegen die tijd ga ik misschien met mijn 70, met 72 met pensioen... maar voor het makkelijker rekenen met mijn 70ste. Dan moet ik... 30 jaar doen... met wat ik gespaard heb. Maar als ik 100 word... of 110, dat de mensen dan... nog veel ouder worden als nu. Het is maar fictief. Uh, wat krijg ik dan... van die 100 euro per maand... krijg ik daarvan terug? Dat is... De, uh, Select. Ja, die 100 euro was maar een rekenvoorbeeld hoor, oh Louis. Ja, goed, oké. Okay. Daar gaat het niet om. Ik bedoel, uh, ik, kan, ik kan niet meer betalen op het moment. Nee, nee. Hoe, hoe betaal ik dat als ik werkeloos word? Dan kan dat niet, hè? Oké, okay. ik en, heb nu en, twee en vragen. Jij zegt, ja? zegt verplicht, hè. Je moet het dan verplicht doen, want jouw geld blijft jouw geld. En, nou ja, ik ken 110 woorden, dus je moet 40, 40 jaar doen met een bedrag van 100 euro of iets meer. Ik ga het even voorleggen deze twee vragen aan uh, Martin Picard. Uh, Louis zegt: uh, stel je legt 100 euro per maand in, uh, je gaat er uh, vanuit die je 70 met pensioen uh, gaan. maar dan word je 110. Ja. Hoe los je dat dan op? Nou, daar moeten we denk ik twee gevallen onderscheiden. Uh, als het, als zeg maar, als iedereen 110 wordt, hè, als zeg maar de, de algemene levensverwachting maar door blijft stijgen, ja, dan hebben we een collectief probleem... en dan moeten we echt met z'n allen oplossen. Bijvoorbeeld door nog langer door te werken. Dan kunnen we niet stoppen met 70, maar dan wordt het 80. Nee, ik ben met 70 met pensioen gegaan, hè? Ja. Nou. En, en nee, nee, nee. nee. Dan... Ja, dat is ja, helder, maar... ja, dat is helder, Louis. Maar dus, dus, nu even, stel dat dat uh, zo, hè, Als jij uh, uh, uh, uh, uh, een, een zeer sterke bent en je wordt 110... terwijl de gemiddelde Nederlander 85 wordt... Uh, dat dat ja, ja, weer is. Niet een een je die lastig is, hè, met zijn pensioen. Nou, nee, kijk, dus, dus als iedereen zo oud wordt, dan moeten we gewoon collectief ingrijpen en mensen langer laten werken. Want anders en dat, is het geld in de En niveau, als Louis een van de gelukkigen is uh, die 100 wordt? Terwijl alle andere mensen met een 66 omvallen. Ja, dat heet verzekeringssolidariteit. Die zit zowel bij de verzekeraars als bij de pensioenfondsen. De mensen die uh, korter leven, uh, hun gespaarde geld komt ten goede aan de mensen die langer leven. Dus dan zowel bij de AOW, trouwens. Bij de AOW wordt doorbetaald, maar ook de pensioenen. Uh, worden, worden levenslang uitgekeerd, dus dan, dan heeft u daar profijt van. Ja, Dus in dat stelsel wat jij voorstaat, zou dat ook inbegrepen zijn? Dat Martin? zou er heel goed in kunnen, ja. Dat is, uh, dat is verzekeringssolidariteit. En dus daar weet je van tevoren niet wie daar profiteert en wie er betaalt... net als bij een brandverzekering nee, of zo. Ja. Nee. En dan en je de, je Louis, wat, nee? ja, dat wou ik net vragen. Louis, als je, als je werkeloos bent, uh, je moet die 100 euro per maand betalen... omdat dat nou eenmaal een verplichte afdraag is... Nou ja, dus de verplichting zou dan zo moeten zijn... dat je, weet ik veel, bijvoorbeeld uh, 15% van wat je verdient daarin afstort. En als je dus werkeloos bent en niks verdient... Ja, dan valt er weinig te halen. Nou nee, ja, dan hoef je ook niet af te dragen. Nee, nee, en dan bouw je toch wel je pensioen op. Nee, dan bouw je ook geen kapitaalgedekt pensioen op. Maar dat is nu ook zo. Als je, als je werkeloos wordt, ja, dan zit je niet Daar bij een uit, pensioenfonds. Uh, uh, ho, ho, ja. Dan betaalt de, verzeker, de, de verzekeringmaatschappij... En uh, onwerkeloos niet, als je, als je ziek bent. Uh, nee, nee we, nu, dat is weer wat anders natuurlijk, ja, he, ziek ja, zijn inderdaad. Nee. Ja, ja, ja, begrijp ik. Louis, ik hoop dat je vragen een beetje afdoende zijn uh, beantwoord ja, maar door Martin Pieckard. ik wou het vertellen voor mijn pensioen. Ja, pensioen. nog heel kort, Louis. Ja, heel kort. Ik ben hartstikke gelukkig met pensioen, want ik heb een pensioen van nog geen duizend euro per jaar. Dat is nog geen 100 euro per maand. Ja. En ik betaal... Wat die meneer Zekers niet zal doen, mijn verzekeringspremie per jaar vooruit. Al mijn premies betalen per jaar vooruit. Al mijn kosten. Ja. Dat leg ik gewoon opzij. Zoals je vroeger in een potje doet, dan reken ja. ik weer op en dat leg ik opzij. Ja. En daar ben ik heel erg gelukkig van, want ik heb geen geld voor, ik heb niks. En willen ze inpikken. Nou ja, goed, laten we zeggen 30 pensioen voor mijn uh, 1000 euro. Nou, dan krijg ik 700, dus dat maakt me ook niet uit. Een uh, tevreden man, Louis. Ja. Dankjewel, Louis, voor het bellen. Okay. En tot een andere keer. Juto. Dag. Uw goed. euch goed. Uw goed. Uw goed. Uw goed. Uw stress Uw goed. Uw lang ich äußerst lässig das Haar das mir noch blieb ich ziehe meinen bauch ein und mache ein typ Aha. Aha. Aha. Aha. und sehen mich de leute entrüstet am String, dann am streng dann sage ich meine liebe je seht das viel zu eng mit 66 jahren da fängt das leben an Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran, mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schluss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Ich kauf mir ein Motorrad und einen Lederdress und wege durch die Gegend mit 110 PS. Oh. im Stadtpark lieder, dass jeder nur so staunt. Und spielt dazu Gitarre mit einem irren Sound. Und mitten in anderen Kumpels vom Pensionärsverein, da mache ich eine Band auf und wir jetzt noch in 66 Jahren. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran, mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist noch lange nicht Schluss. Und abends mache ich mich mit Oma auf den Weg, dann gehen wir nämlich rocken in eine Diskothek. Ik vind Blumen om um mijn Denkerstirn en tram naar San Francisco, mal Räume auskurieren. En oh, oh. oh, oh. oh, oh. voller Stolz verkündet, mijn Enkel Walema, der ausgeflippte Alte, dat is mijn Opa-Paar. Met 66 Jahren, 66. da fängt das Leben an. Met 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Nee. Met 66 Jahren, da komt man erst in Schuss. Met 66 is nog lange niet Schluss. Met 66 Jahren, da fängt das Leben an. Met 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Met 66 Jahren, da komt man erst in Schuss. Met 66 Jahren is lange nog niet Schluss. Met 66 Jahren, da fängt das Leben an. Met 60-60 jaren 16, 60 jaren is langer nog niet schloos. En Udo Jurgens neemt dat letterlijk. Hij is 78 inmiddels, hij toert nog volop door Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. En er is ook een musical gemaakt rondom zijn liedjes. Die musical toert door Duitsland en die is sinds begin december te zien in Oberhausen. Dus fans van Udo Jurgens hoeven maar even de grens over te gaan om die musical te zien. Die staat er nog maandenlang, want het werk van Udo Jurgens is met name bij onze Oosterbuur nog steeds razend populair. Radio 1, Casa Luna, Helco Span. En nog steeds mijn gast in Casa Luna is Martin Pikaert. Hij schreef het boek uh, De Pensioenmieten. Hij is adviseur op het gebied van arbeidsvoorwaarden en pensioenen. En u kunt hem vragen stellen en u kunt ook met ons delen... of u <kijkt> zich zorgen maakt over uw pensioen... of dat uw pensioen heel goed geregeld is... en dat u eigenlijk heel tevreden bent met het pensioen. Daarover kunt u ook bellen. En uh, misschien geniet u gewoon wel zelfs van uw pensioen. Laat ons dan weten op welke manier u dat doet. Daar kunnen wij nog wat van leren voor later. 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar casa -luna en Twitter ik al met hashtag Kazaluna. Martijn, wat ik me dan afvraag, hoe heb je je eigen pensioen geregeld? Je hebt er mooie ideeën over hoe het collectief geregeld zou kunnen worden... maar hoe heb je het zelf aangepakt? Ja, ik weet dat het zo'n geval is van mensen die dicht bij school wonen. Die zijn altijd het laatst. Uh, ik heb, in de tijd dat ik nog werknemer was, heb ik wat pensioen opgebouwd. Maar niet veel. En verder heb ik een, een eigen huis met een hypotheek... waar ik het grootste deel van aflos. En Ja... Uh, uh, uh, uh, uh, ik denk dat dat ook een goede manier is. Meestal... meestal is de rente die je op je hypotheek betaalt... toch hoger dan het rendement dat je gemiddeld maakt. Dus, uh... dus je eigen huis wordt je kapitaal straks? Uh, ja. Maar van je pensioen hoef je het straks niet te hebben? Nee, daar hoef ik het niet van te hebben, nee. nee. Dan ben je klein kleine zelfstandige? Hoe, hoe los je dat dan op? Ja, uh, ik stel me in op lang doorwerken. Uh, uh... Een beetje sparen? Ja, en ik leef sober, dus dat uh, komt wel goed. Komt u, je maakt je geen zorgen? Nee, nou, ik ben niet het type dat me snel zorgen maakt. Nee, nee, je maakt je meer zorgen voor anderen. Ja, precies. Veel reacties komen er Heb Via de mail bijvoorbeeld een reactie van Adrie van der Horst. Uh, Adrie schrijft... Een voorwaarde vind ik toch wel dat eerst de door de overheid... geroofde 30 miljard euro wordt teruggestort... in het pensioenfonds van het ABP... voordat de pensioenuitkeringen kunnen worden verlaagd minister van Financiën Ruding in het kabinet Lubbers... besluit in 1986 de pensioenpremie voor de ambtenaren te verlagen. Daarnaast haalt het kabinet ook nog geld uit de pensioenpot... om de overheidsbegroting rond te krijgen. De kabinetten Kok en Lubbers hebben een bedrag... in de orde van grootte van zo'n 30 miljard omgerekend in euro's... van nu uit het fonds gelicht... om gaten in de begroting van de staat te dichten. En dat allemaal op kosten van mensen... die daarvoor hun pensioenpremies betaald hadden. Um, ja, hoe, hoe zit dit? Uh, Adrie van der Horst die is boos. Dat is mij wel helder. Um, die 30 miljoar, miljard moet terug voordat we gaan korten. Maar kan dat nog, Martin? Um, nou, Dat lijkt me heel moeilijk. Ik denk dat die moreel meneer van der Horst wel een punt heeft. Alhoewel, ik denk dat, dat het ook voor een groot deel gebruikt is... om uh, bijvoorbeeld uh, de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en de VUT te betalen. Um, uh, dus moreel heeft meneer zeker een punt... Maar uh, praktisch gezien lijkt het me eigenlijk niet realiseerbaar. Als je ziet dat dit kabinet... wat, willen geloof ik 18 miljard bezuinigen. Dat is een uh, helve job. En... Uh dus laat staan 30 miljard terug in miljard de pot van de ABP. Omdat het, omdat het 30 jaar geleden fout is gegaan, ik, ik, ja, ik acht het weinig waarschijnlijk. Nou, maar dit is wel een van de voorbeelden uh, die jij ook uh, achter de hand hebt als, je, als het erom gaat wat er is fout gegaan in het verleden. Uh, precies, dat is, dat is natuurlijk omdat er uh, zaten geen individuele eigendomsrechten bij die, bij die pensioenen. Er is een bestuur dat. Die besturen zijn er ook mee akkoord gegaan. De besturen die daar toen zaten, vakbonden en werkgevers, zijn er mee akkoord gegaan dat het. Ja, dat dat geld terug is gevloeid. Ja, dat, uh, dus daar moet ze eigenlijk zijn ook. Ja, maar dat is waarschijnlijk een, een oefening die nutteloos is. Dat geld is verloren. Dat denk ik wel. Althans voor de pensioenen. Dat ja. denk ik wel. Aan de telefoon meneer De Pachter uit Vlissingen. Goeienacht. Ja, goedenacht. Meneer De Pachter. Welke vraag heeft u voor uh, mij gehad? Ik heb turkicaat. een vraag en wat ik dan eigenlijk verkeerd gedaan heb. Ik heb 48 jaar gewerkt Ik was 14 jaar en we waren thuis bij z'n achter. Dan ging je, je gaan werken. Mm -hmm. Dus ik ben 24 jaar, ik heb maar vier bazen gehad. En ik ben 24 jaar onderhoudsschilder en in de nieuwbouwverschilder geweest. En ik heb 24 jaar in het onderwijs gewerkt. Ja. Als je nu ziet wat ik dan van het ABP trekt, dat is een goede 200. En dan van die schilders, dat is een, een 90 euro. Dan vraag ik me nou, wat zit er nou mis aan? Wat ik vind is het er... een beetje weinig eigenlijk, van 18, ja. jaar werking. Ja, wat is er misgegaan bij meneer De Pachter, Martin? Nou ja, het is de vraag of er iets is misgegaan. Uh, ik denk dat het zo is dat de regelingen zo waren... Uh, dat, u, dat u niet zoveel daarbij opbouwde. Um, kijk, van de overheid kreeg u een AOW-uitkering, neem ik aan. Ja. En die pensioenregelingen die waren zo... dat ze rekening hielden met die AOW. Dat wilde zeggen, over het, zeg maar, het salaris uh, tot aan de AOW zeg maar, ongeveer... daar bouwt u geen pensioen over op, alleen over het stuk daarboven... Dus als uw salaris als schilder niet zo hoog was, wat misschien geweest was, nee, ja, dat klopt, dan heeft u dus ook relatief weinig pensioen opgebouwd. Ja, ja. En um, ja, bij het onderwijs lag het salaris misschien wat hoger, zodat er ook meer ruimte was voor pensioen. Ja, dus, want inderdaad, meneer de Pachter, meer pensioen ja, uit zijn onderwijsbetrekking dan uit uh, zijn betrekking als schilder. Ja, dus, um, dus zeg maar, wat er als je kijkt naar hoe de regeling in elkaar zat, dan is er denk ik niet iets misgegaan daar. Nee, dit is gewoon zoals het georganiseerd is. Ja, was. zoals het georganiseerd is. Ja. Meneer De Pachter, helder en voor u? Ja, nou eigenlijk vind ik het wel weinig. Als je 48 jaar werk, bijna ziek geweest. Ja, u, ben, u bent er leuk. ik geweest binnen En als je dan ziet, men uh, hey, mijn dingen, dat alweer 700 euro. En dan die dingen, dat ben dat ik het niet zo gek van. Maar, maar voelt u zich zo... een beetje om de tuin geleid? Nou, eigenlijk wel een beetje. <laughs> ik, ik denk bij mijn er komt trouwens niks tekort. Nou, ouder... ik mijn wel eens af. Eigenlijk zouden de, de pensioenfondsen moeten aangeven... hoeveel premie u heeft betaald. Van ja, die ABP en dan zou ik van die gilders... ook wel minstens 150 of zo moeten hebben. Ik snap dat ergens niet. Nou, eigenlijk zouden die fondsen ook aan moeten geven... hoeveel premie u heeft betaald. Dan kunt u zien of het in verhouding staat. Want misschien, misschien heeft u wel... Uh, hebben die beleggingen het wel ontzettend goed gedaan in, in de tijd dat u pensioen opbouwde? Ja, dan krijgt klopt. u eigenlijk veel meer dan u heeft betaald. Dus dat kan ik zo op deze manier niet zeggen. Dat, dat hebben ze ook. Dat hebben ze goed, want ze, mensen zijn ze er allemaal nog steeds goed voor. Dus eigenlijk, meneer De Pachter, uh, zegt Martijn Pieka. <coughs> uh, eigenlijk zou u inzicht moeten krijgen in wat u betaald hebt. Dan kunt u ook zien ja, of het terecht ja, of met ja, is. Ik bedoel, ik ben nu 72 jaar. Nou ja, vraag, navragen bij uw werkgever en bij uw pensioenfonds. Dus daar kun je wel achter komen, als meneer de Pachter dat um, wil. Ja, als ze, als ze dat willen, die instellingen, dan kunnen ze dat natuurlijk aanleveren. Ja, de vraag e is of ze dat willen. Ja, ja, ik zou de vraag stellen dan, meneer de Pachter. Dat zal ik zeker doen. Dank u wel voor het bellen. Ja, hebben... En een goede nacht nog. Dag. Goed, ja, dit is wel een typerend verhaal natuurlijk. Meneer de Pachter voelt zich vooral niet goed geïnformeerd. Ja. Hij heeft ja, het gevoel het... dat er iets mis zit, maar vindt het moeilijk om erachter te komen... Klopt, wat er ja. dan eventueel mis zou kunnen zitten. Ja. Uh, en wist misschien ook niet dat hij kon, kon vragen om informatie bij zijn uh, pensioenfonds. Jan van Meulen, goeiedag. Ja, goeiedag. Jan van der Meulen, Den Haag. Jan van der Meulen, dag. Ja. Uh, er is een systeem mogelijk volgens mij, en daar heb ik nog niks over horen noemen. Dat heb ik één keer op de radio horen noemen, een tijd geleden. Stel dat je alle mensen die op een bepaalde leeftijd gaan werken uh, in één pot stopt. En, ja. die, en, die, en die portie ga je later uitkeren wanneer de mensen het pensioengerecht op de leeftijd betalen. Dan ben je van al dat geschuif in, met leeftijdscategorieën... en, en dat over en weer uh, verwijten maken van de jongeren die betalen voor de ouderen... of de ouderen zeggen van wij hebben dit land opgebouwd, daar ben je dan vanaf. Maar hoe, ja. hoe zou dat dan werken in uw optie? Uh, je begint in 2013 met werken... Uh, ja. De mensen die in dat jaar beginnen die, uh, die mensen... vormen één pensioenpot en die krijgen uh, vijftig jaar later uitbetaald, ja. zoiets? Dus je, gaat, je gaat niet kijken naar bedrijfskategorieën, niet, niet naar de procesindustrie of, of ambtenaren of, of de land- en tuinbouw, maar al die mensen die, die, die worden alleen maar uh, ingedeeld naar de, het jaar waarin ze zijn, zijn begonnen met, met en die betalen. Ja. Ja, Martin, wat zou je van dat idee ja, vinden ja, van ja, het een heel erg goed idee. Um, het is een kleine variant op wat ik, wat ik in het eerdere uur zelf voorstelde. Dat was nog persoonlijker. Maar dit, dit zijn al veel kleinere en behapbare categorieën. Een leeftijdscohort van één jaar eigenlijk... Um, en dan, dan heb je inderdaad niet die problemen dat je heel van, van jong naar oud doorschuift. Het is ook aardig dat meneer zegt uh, dus niet, niet, uh, dat je niet naar sectoren moet kijken. Ik denk dat dat ook een heel goed idee is. Want die sectoren ja, die zijn eigenlijk ook al uh, overgenomen van, van 100 jaar geleden. En daar zitten vaak ja, toch wat bizarre sectoren bij. Zoals bijvoorbeeld uh, de sigarenindustrie, uh, de suikerverwerkende industrie, uh, de, de glazenwassersbedrijf. Uh, dat zou je nu nooit meer op die manier regelen. En dat is een beetje achterhaald en je kunt inderdaad veel beter uh, mensen op leeftijd bij elkaar stoppen en uh, ja, ja uh, en daarmee voorkomen dat er pijn naar de toekomst wordt geschoten. Kun je dat ook met terugwerkende kracht doen? Nou, dan heb je denk ik weer die curator nodig die een verdeling gaat maken van dat geld. Ja, en dat is een heel lastig probleem. Meneer van der Meulen. Heb ik eigenlijk nog een tweede vraag? Zijn er, naar de mening van de spreker, uh, ook te veel pensioenfondsen in Nederland? Want hoeveel hebben we er eigenlijk? Ja, er zijn er bijna 500. Zijn er zijn veel te veel. En uh, dan krijg je inderdaad. Die zijn allemaal. Dus van er zijn er 80. Die zijn. Uh, Afkomstig van bedrijfs, bedrijfstakken, nou, ik noemde er net al een paar. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan bedrijfstakken, de banden- en wielenbranche, bitumineuze dakbedekkingsbedrijf, de drankindustrie. Ja, dat, zijn allemaal, dat zijn allemaal sectoren waarvan je eigenlijk bijvoorbeeld al kan zeggen dat het heel onwaarschijnlijk is dat er voldoende mensen werken met kennis ja. van zaken. Maar zouden die fondsen ja, moeten die fuseren? Er, er, moeten fuseren of liquideren. En zouden ja, precies, toe moeten naar misschien een tiental fondsen. Je ziet ja, trouwens, dat is heel dan. grappig. <coughs> Je ziet dat um, een aantal fondsen het relatief goed doet. En dat zijn bijna allemaal fondsen van de financiële instellingen. Zoals ABN, Rabo, ING, et cetera. Die doen het goed. Ja, en hoe KLM. komt dat? <coughs> en daar werken mensen die ervaring hebben met financiën. Ja, ja. Wat wou u nog zeggen, meneer Van der Meulen? Nee, oké. Okay, dat de KLM noemt. <coughs> Uh, vliegers, dacht ik, die zitten ook heel erg goed. Die zaten erg hoog uh, qua, qua uh, dekkingsgraad, dacht ik. Oké, uh. oké. Okay. Okay. Nou, ik Heer, ben het voldoende. U, u weet je... genoeg. Ik ga even een glaasje <coughs> water voor uh, Martin inschenken. Dat heeft hij volgens mij wel eventjes nodig. Drink even een slokje water, Martin. Dan uh, spreken we zo uh, verder met elkaar. Moet zo wel halen. Als je overmorgen oud bent, wie zal er dan bij je blijven om je pijntjes weg te wrijven en je zorgjes weg te doen? En niet al te bits te kijven als je weer? overmorgen oud bent Wie zal je dan moed inspreken En wie helpt je oversteken Als dat niet alleen meer gaat En wie zal de stilte brengen Bent. Wie zal dan je bed opmaken en wie doet je kleine zaken en wie zorgt er voor je brood? Overmorgen Vorig seizoen was in uh, de Nederlandse theaters de voorstelling... Wij Nederlanders te zien. Een voorstelling met liedjes van uh, Jules de Korte. Onder andere vertolkt door Daphne Groot. En van die voorstelling is nu een cd verschenen. En daarop ook dit liedje van Jules de Korte. Als je overmorgen oud bent. Gaat het weer een beetje met de hoest, Martin? Ja, het gaat weer geloof ik. Ja, ja een glaasje water, een uh, zuurtje. En uh, de, de wonderbaarlijke genezing is bijna daar. Uh, Rick Pekking heb ik aan de telefoon. Goeienacht. Ja, goeienacht. Ik heb een vraagje. Uh, ik hoor dat een beetje vooral ook van de oude generatie. En uh, mijn vader is ook 70. Maar dat gaat, mensen gaan er maar vanuit dat, we, dat wij tot ons 72, uh, moeten werken. Maar uh, ik heb zo aan geen vertrouwen in die politiek. En ik kan je wel garanderen dat uh, in de aankomende 40 jaar uh, echt nog wel weer dingen worden veranderd. Dat wij straks tot onze dood mogen werken. Ik heb ook een zoon van 11 jaar. Ja. Ik zie het voor hun echt wel zonder in, hoor. Mm -hmm. en, dus dan ze wel en... maar Hoe komen ze erbij? Kijk, ja, nu is dat tot 7,7%. Maar ik denk dat er in de toekomst... zoveel wordt zo veel, veel veranderd. Ook 40 jaar is, denk ik, wel heel anders. Ja, dus eigenlijk zeg je, wij zullen misschien nog wel eens langer dan 70 moeten doorwerken. Misschien wel eh, tot ons 80, ste tot je dood zeg je. Dat is misschien ja. een tikje overdreven. Maar in ieder geval, eh, eh, je vermoedt dat mensen eh, die nu jong zijn... veel langer door zullen moeten werken. Wat denk jij ja. wat dat betreft, Martin? Ja, ik denk dat er nog behoorlijke versoberingen aankomen inderdaad. Um, de cijfers laten nu zien eh, tot je 70, als je nu 30 bent. Maar dat zou nog wel eens later kunnen worden. Als, als mensen nog ouder worden... Uh, ja, we hebben natuurlijk ook, uh, ook 20, 30 jaar in een welvaartsstaat geleefd... die een beetje over de top was. Uh, te veel beloofd en te weinig betaald. Heel veel betaald uit aardgasbaten, uit een oplopende staatsschuld. Ja, dat moet allemaal wat teruggeschroefd worden. En um, ja, dat moet eigenlijk... zou dat ver eerlijk verdeeld moeten worden. Maar je ziet nu dat generaties uh, die aan de touwtjes trekken nu... Uh, ja, dat die uh, niet veel zin hebben om dat in te leveren. En dat betekent inderdaad dat de jongere generaties ja, wel eens op dat vlak hè, dus van de welvaartsstaat... een heel stuk minder zouden kunnen krijgen. Ik denk dat dat uh, een uh, realistisch uh, beeld is, ja. Ja, uh, Rick Peking, heb je daar wel eens met je vader over? Want je zegt, uh, jij, bent, jij bent in de dertig, ja. hij is zeventig. Ja. Hoe reageert hij dan? Um, nou, in het begin natuurlijk, ja, de jeugd moet vragen. Dat zie ik ook wel. Hè. En, maar dan denk je, ja, jullie hebben nog allemaal heel mooi... Uh, Twee oudste koophuizen zo. Maar, maar inderdaad, uh, hij is toch wel nu langzaam weer overtuigd. Hoor. Hij was echt, ik hoorde straks zo mijn vrouw ook. En nou ja, dat voelt ik best wel jammer. Ja. Dat is maar. Maar hij is toch wel inmiddels wel bij overtuigd. Maar, ja, we worden eigenlijk gewoon bedonderd in mijn ogen. En ja, maar ga er nog uit. Uh, ik ben nu 35, mijn zoon is 11 jaar. Ja. Ik denk dat in die 40 jaar, al die politiek niet heel erg. Dat er echt nog weer verandering komt. Wij zeggen zegt, de staatsschuld gaat omhoog. Ja, uh, ja ik, ik, ik vind... Uh, en tot de dood. Jullie gaan ook vanuit dat wij steeds oud worden. Ja, ik ja. weet ook nog niet of dat zo is. Nee, nee, nee je punt is dus, uh, helder, denk ik. Riek, de ja. lijn is nogal slecht. Dus ik, ik ga het hier uh, oh, bij je houden. Ja, ja. Uh, je, je punt is uh, duidelijk. Laat de ouderen erbij stilstaan. Dat mensen die nu 35 zijn. Misschien tot hun 80ste door moeten werken. En je vraagt eigenlijk wat meer solidariteit van die ouderen. Wat dat betreft. En uh, die solidariteit begin je een beetje van je vader te krijgen. Dat, dat is mooi. Ja. Rick dan Nee, dankjewel. Nee, nee, dan, Rick, ik ga afsluiten. Want de lijn is echt ja. te slecht. Wel Dankj dankjewel voor het te bellen, Rick. Ik ga uh, dit gesprek beëindigen. Omdat nogmaals de verbinding gewoon te slecht van kwaliteit is. Meneer van Leeuwen, goedenacht. Ja, Goedenavond. Uh, ik heb eigenlijk een vraag. Hè. Dit is een uh, hele uitge uh, ingewikkelde problematiek. En ik, de, de vraag kwam in mij op. Is er niet zoiets als een uh, wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid... die hier uh, steeds iets over zegt? Ja. Uh, zou kunnen zeggen... Martin Pietaert? Zegt uh, u? Ja, er is ik, inderdaad... Ik geef het uh, woord even aan mijn gast, want uh, u stelt een vraag, hè? Er is inderdaad uh, de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid... Um, ja. die hebben ook wel iets gepubliceerd hierover. Bijvoorbeeld een rapport dat heet... De verzorgingsstaat herwogen. Van een aantal jaar geleden. En daar concluderen ze, ik geloof in 2006 uit mijn hoofd... daar concluderen ze een aantal maal dat ja, de verzorgingsstaat... Het heel sterk in Nederland het nadruk heeft gelegd... op de verzorging van ouderen. En dat het, uh, en dat het heel waarschijnlijk is... dat er nu generaties die nu werkzaam zijn... dat we maar zeggen dertigers, veertigers... Uh, dat die met een hoge mate van waarschijnlijkheid... tegen een, een, een veel lagere welvaart aan zullen kijken... dan hun generatie daarvoor. Mm -hmm. dus, en uh, ja, dat constateren ze eigenlijk al. En in het, in het verloop daarvan doen ze ook aanbevelingen... om dat wat meer in evenwicht te brengen. Ja, dus de uh, wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid is wel bezig met deze kwestie? Die is er in ieder geval mee ja, bezig ja. geweest. En die hebben daar ook aanbevelingen over gedaan, ja. Ja, nou is er een voorstel van... I uh, mean, leraar uh, van Praag. We noemden hem al eerder. Ja, ik ja, van Praag. Ja, precies. En die zegt, er moet eigenlijk een soort commissie van wijzen zich hierover gaan buigen. Een onafhankelijke uh, commissie. Ja. Wat vind jij daarvan, Martin? Ja. Um, ja, dat ligt aan wat, waarover precies? Er zijn al uh, relatief veel commissies geweest die hier dingen over hebben gezegd. commissie Freins, commissie Goudswaard, de commissie Don. Um, dus eigenlijk is er, uh, ja, het is duidelijk dat er snel iets moet gebeuren. En mij um, staat voor een commissie te benoemen die zich over dit hele pensioenprobleem, zoals het zich nu voordoet, uh, uh, zal gaan uitspreken. Um, ja, als daar. Nou kijk, de regering, laat ik daar ook kort op ingaan. De regering doet wel iets, maar het zijn private stichtingen die pensioenfondsen. En uh, waar de regering eigenlijk heel weinig mee te maken heeft. Er zitten vakbonden en werkgevers in het bestuur. Die zijn verantwoordelijk. Ja, dat begrijp ik. En de regering, maar... ja, die, die, die heeft denk ik weinig zin om iedere keer alleen maar ingevlogen te worden als er problemen zijn. Um, uh, dat, dat voorstel van Van Praag, dat hangt er heel erg vanaf wie er dan in zo'n commissie zouden zitten. Dus er zijn al, uh, zeg maar, de, de Stichting van de Arbeid... Nou, misschien vindt meneer Van Praag dat daar geen wijze mannen in zitten. Maar in ieder geval, die heeft al een pensioenakkoord gesloten... waar volgens de sociale partners die al over, de, over die pensioenen gaan... gezegd hebben van waar het naartoe moet. Alleen, ja, dat, dat, dat, dat akkoord dat ze hebben gesloten... dat uh, ja, was niet zo'n goed plan en dat is dus niet gelukt. Dus een commissie van wijzen zou prima zijn... maar dan moeten er moeten ook wel echt mensen met verstand inkomen. Ja, meneer Van Leeuwen, ten slotte nou, zou u vertrouwen hebben... in zo'n commissie van wijzen... Nou ja, ik, ik, ken, ik ken die meneer van Praag wel. Die heb ik wel gekend. Ja. En uh, dat is wel een man die doorgeleerd heeft in het vak, hoor. Dus u heeft op zich ja. wel vertrouwen in dat voorstel? Nee, ik weet niet wat het voorstel precies inhoudt. Ik heb er ooit eens een stukje in de, in de volkskrant gelezen. Nou die weten, commissie hoor. van Wijzen, waar we het net over hadden? Nou, de, kijk, ik merk gewoon aan alle vragen die de mensen stellen... dat ze er verdomd weinig van weten. Ja. Ja. Zo'n zo commissie moet ook de mensen meer voorlichten. Voorlichting is dat ook belangrijk, eh, Martin? Ja, want die mensen weten we geven al een idee wat een, wat een verzekering is. Nee, want een ont Kapitaalverzekering. Ontberen wij een goede voorlichting, Martin Pika? Absoluut, absoluut. En de, de voorlichting die de fondsen zelf geven... met name de bedrijfstakfondsen... die grenst nogal eens aan misleiding. Om een voorbeeldje te geven. Uh, de, de lobbyclub van de fondsen, de pensioenfederatie... Die heeft al een paar keer geroepen dat er meer geld in kassen is dan ooit. Ik heb daar een klacht tegen ingediend bij de reclamecodecommissie. En die heb ik in hoger beroep gewonnen. Uh, de reclamecodecommissie zegt dat dat oneerlijk en misleidend is. Um, en dat, dat, ik denk dat er wel meer voorbeelden zijn. Dus het is zeker hard nodig om daar eerlijke en transparante voorlichting over te geven. Martin ja, Hengen. dat moet, ja, ja, ja. ja nou, dan wens ik u ook gewoon veel succes, want het is hartstikke hard nodig. Meneer van Leeuwen, dank u wel dank voor wel. het bellen. En ik wens u nog ja. een uh, goede nacht. Inmiddels gaan we ja, even kijken of er nog uh, interessante mailtjes zijn binnengekomen. Uh, want ook die mailbox die loopt uh, goed vol. Ja, er zijn, er zijn echt veel meer interessante mailtjes dan dat we nog kunnen uh, bespreken. Maar ik wil deze wel even uitpakken van Louise Biermans. Louise schrijft... Mijn leven lang heb ik verplicht een pensioenpremie moeten afdragen... en nu wordt mijn pensioenaanspraak aangevochten. Ik uh, kan wel met minder. Ook heb ik altijd bijgedragen aan de kinderbijslag... een studietoelage, kinderopvang enzovoort. Niets op tegen. Solidariteitsbeginsel schrijft. Louise. Helaas ontbreekt het de jongeren van tegenwoordig aan het begrip solidariteit. En ook uw gast lijkt mij de arrogantie en de hebzucht waarmee sommige jongeren mij nu mijn pensioenaanspraak betwisten. Beseffen die jongeren wel dat zij hun welvaart te danken hebben aan mijn generatie. Op onze kosten hebben zij kunnen studeren en daardoor een goed betaalde baan kunnen verwerven. En nu mogen wij weer terug naar, om met vader Abraham te spreken, de C-klasse. Drees zou zich omdraaien in zijn graf, schrijft Louise Biermans. Uh, nou, um, Drees die heeft eigenlijk al <coughs> bij het instellen van de AOW aangegeven... die AOW-leeftijd moet meegroeien met de stijgende levensverwachting. Als het plan van meneer Drees doorgevoerd was... dan waren deze problemen lang niet zo groot geweest. Want dan, was nu, uh, dan was, lag nu de AOW-leeftijd uh, ongeveer ergens boven de 70 al. <coughs> dus um, ja, hadden we maar beter naar Drees geluisterd... En uh, ja, het andere punt van mevrouw Biermans... Ja, ik denk dat ik daar al een paar keer op ingegaan ben. Um, de solidariteit in het systeem is zwaar. Uh, ja, te, te veel uitgerekt. Ja, maar um, zij, zij ervaart dat anders. Zij vindt dat ze behoorlijk <coughs> solidair is met de jongeren. Ja, nou dan zou, eigenlijk zouden de pensioenfondsen moeten aangeven... hoeveel zij betaald heeft en hoeveel ze daarvoor terugkrijgt. Het Zorg- en Welzijnfonds bijvoorbeeld geeft aan... dat ouderen die nu met pensioen gaan... die krijgen voor elke ingelegde euro de zes terug... Terwijl uh, als je dat soort berekeningen nu maakt voor iemand die nu dertig is... dan mag je hopen dat hij er twee terugkrijgt voor elke ingelegde euro. Dus dat is, jongeren zijn eigenlijk veel solidairder dan de ouderen, zou je kunnen zeggen. Dan een mail van meneer of mevrouw Korendijk. Uh, die zegt, goedenacht heren. Uh, meneer Martin, uh, meneer Pieckijs in dit geval... spreekt over ouderen van nu die alleen maar van het systeem profiteren. Uh, dezezelfde groep pre-gepensioneerden heeft op zijn beurt... toch ook 30 tot 40 jaar gepot voor anderen... Die, zij, uh, die ze zijn voorgegaan in het genieten van het pensioen. De toon is te arrogant, alsof de jongeren van nu besloten... of Nog een keer. De toon is zo arrogant, alsof de jongeren van nu bestolen worden... door degene die daarvoor zelf tientallen jaren hebben betaald. Uh, meneer Martin uh, Picard is uh, zelf ingenomen, subjectief... en de spreekbuis enkel en alleen voor jongeren. Ik hoop voor hem uh, dat hij überhaupt die dag van zijn 65 ste jaar uh, mag zien. Nou, dat hopen we voor iedereen die luistert. En nog liefst een paar jaar erbij, uh, meneer Koorndijk. Maar deze meneer is echt boos op je, Martin. Uh, ja, nou, ja, dat is, dat is jammer. Um, uh, ik zal proberen op het argument in te gaan. Uh, maar die arrogantie en die toon, voel je je daardoor aangesproken... Uh, niet zo. Ik heb volgens mij het hele programma met, met feiten en cijfers uh, ge, ge, ge, ge, ge, ge, gestrooid, die allemaal gebaseerd zijn op allerlei wetenschappelijke rapporten, op de fondsen zelf. Laat ik dat nu weer doen. Um, ja, gepot voor anderen, heeft, hoor ik meneer Koorrijk zeggen. Um, en het, het, het, een van de punten is nou juist dat er veel meer anderen zijn gekomen als je kijkt naar de, of laat ik het zo zeggen. <kliek> in, in, in, een half eeuw geleden had je ongeveer zeven werkenden voor één gepensioneerde. Nu zijn het ongeveer vier. En in 2015 zijn het ongeveer twee. Dat betekent dat, er steeds, uh, ja, dat jongeren steeds meer ouderen moeten onderhouden. En dat is eigenlijk. Um, ja, dat, dat, daardoor is die solidariteit helemaal onder druk gekomen. En daardoor is het gewoon ook hard nodig nu dat er ingegrepen wordt en dat er helaas gekort moet worden. Zeg maar zeggen, het is of nu 20% kort of over 30 jaar 100% kort. Even heel plat en zwart-wit gezegd. Veel vragen die zijn binnengekomen. Veel begrip, maar ook veel onbegrip. Denk jij dat jij vanuit jouw positie ten slotte... heel kort, uh, ouderen en jongeren ooit uh, op één lijn zult kunnen krijgen... Ik denk het wel. Als, maar gewoon heel, uh, als het lukt om zeg maar, de informatie boven tafel te krijgen om mensen echt te informeren over nou wat er precies met hun geld is gebeurd, dan lukt dat zeker. Want dan is het gewoon ja dan is het gewoon heel duidelijk en kun je het niemand ontkennen. Martin Pieker, dankjewel dat je hier wilde zijn. Eh, Graag gedaan. Ik dank u voor het uh, luisteren, voor het bellen, mailen en twitteren. En morgen is uh, er natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Casa Luna. In de week dat de begroting van Binnenlandse Zaken wordt besproken... praat Frank du dan met David van Berlo... over de relatie tussen ambtenaren en burgers. Hij schrijft daar het boek Wij de Overheid over. Zo dadelijk uh, na twee uur klinkt de nacht anders. En dat dankzij uh, mijn gewaardeerde vara collega Roel Koenigs. Ik wens u daar heel veel plezier bij... En wat ons betreft heel graag tot morgen. Voor nu nog een goedenacht. nacht. Ik. Ik. ik. ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. En dat is jij. NCRV.